Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Amerikanen willen niet dat hun land ingrijpt in Syrië. Zelfs als de Syrische burgers zijn aangevallen met gifgas... is volgens een enquête slechts 9% van de bevolking voor ingrijpen. 60% vindt dat Washington zich helemaal niet... met de problemen in Syrië moet bemoeien. Toch heeft president Obama opdracht gegeven... om alle scenario's voor ingrijpen te onderzoeken. Maar inzet van grondroepen is voor hem onbespreekbaar. Het kan niet zo zijn dat automobilisten bekeurd worden bij een trajectcontrole doordat het systeem niet goed werkt. Dat zegt de nationale ombudsman Alex Breininkmeijer. Hij noemt het onacceptabel dat campers bijvoorbeeld worden aangezien voor auto's met een aanhangwagen. Auto's met een aanhangwagen worden sneller bekeurd omdat ze minder hard mogen rijden. Minister Opstelte zegt dat het aantal fouten binnen de marge ligt, maar de ombudsman zegt dat het niet kan. Bij Wallingsveen zijn door ongeluk twee bromfietsers omgekomen. Het is nog niet duidelijk wat er is misgegaan. Het ongeluk gebeurde op de N207, de weg tussen Wallingsveen en Boskoop. Er is een traumahelikopter opgeroepen, maar toen bleek dat hij niets meer kon doen, is hij teruggestuurd. Het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen is gisteravond afgesloten met een show die zo'n 80.000 toeschouwers trok. Achterlanden lieten vuurwerk zien. Het publiek en de vakjury vonden het Nederlandse vuurwerk het mooist. De stemmen die via sms zijn binnengekomen hebben 8500 euro opgeleverd voor het zeldzame ziektefonds.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 tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. Goedemorgen. Het is uh, drie minuten over zes. Je luistert naar Starter op uh, Radio 1. En uh, ik, heb, ik heb een paar hele leuke dingetjes voor jou uh, speciaal uitgezocht. Um, eerst even naar Ierland, want daar ben ik net terug van, uh, van vakantie. Ik heb daar rondgetoerd met een vriend om uh, te kijken hoe mooi dat land is. Hele mooie landschappen. En vooral hele gekke sporten die ze daar beoefenen. Ze hebben daar namelijk uh, een, uh, twee hele populaire sporten. Eentje is hurling. Dat is een soort van combinatie tussen rugby en hockey. De en echte mannen die elkaar keihard op de lijf gaan om dat ene balletje met hun stick door de palen aan het einde van het veld te slaan. En je hebt ook daar gaelic football. En dat is dan weer een combinatie tussen rugby en voetbal. Dan heb je zowel een goal van het voetbal als die grote lange palen van het rugby. Dat zit dan aan elkaar vast en je kan op beide manieren punten scoren. Ik heb het nog niet helemaal door. Ik heb wat, wat wedstrijdjes gezien, maar ja, ik, ik vind het lastig. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, ja, daar moeten we het over hebben. Onbekende sporten, want dat hurling en dat Gaelic voetbal... dat zijn natuurlijk onbekende sporten voor Nederlanders. En daarom dacht ik met de redactie, laten we eens onderzoek doen... naar onbekende sporten die hier gespeeld worden. En toen kwamen we uit bij polo, een soort hockey te paard. Daarom hebben we even onderzocht wat dat precies is. we uitgezocht. Maar we, we gingen eerst even de straat op om te kijken wat de mensen nou eigenlijk van polo vinden. Is het nou het onmiddellijk? Polo, nog nooit gespeeld, maar wel interessant. Uh, nou ja, het is wel een goede teamsport. Ik zelf, speel, ik, ik zelf speel hockey, dus het is wel leuk om met andere mensen te gaan spelen. In plaats van tennis, want dan doe je het in je eentje. Polo, lijkt me wel lachen. Maar wel zwaar. Even denken hoor. En sowieso teamsport vind ik altijd leuk. Dus dat is wel leuk. En uh... Verder geen idee, ik heb het nog nooit gedaan. Ja, weinig weinig uh, echte mening over. Zielig voor de paardjes. Omdat ik het idee heb dat die er niet voor gemaakt zijn om heel snel op hele korte afstandjes heen en weer te rennen. Geweldig. Aan alle, alle sporten die er zijn, zijn er speciale sporten dan? Ja, ik heb niet zoveel met polo's. Met Polo. Ik, uh, ik doe alleen aan het zwemmen en een beetje hardlopen, denk ik. Als ik over nadenk, dan denk ik altijd aan uh, een beetje aan de Britse. Uh, ja. Deze Britse elite of zo die speelt. Oké, okay, maar hoe werkt dat polo nou? Charlie uh, van uh, University die zoekt het uit en uh, kijkt uh, of ze zelf ook een balletje zou kunnen slaan. Pablo van Den Brink, zilveren medaillewinnaar op het EK Polo van 2002, neemt haar mee naar de stallen van Polo Club Vreeland. kijk, kijk. Kijk, Polen spelen begint met passie voor, voor, voor paarden. Je moet het leuk vinden om met paarden om te gaan om uh, überhaupt paard te rijden. En dan komt het aspect erbij dat uh, er een team omheen gevormd wordt en uh, balsport. De mooiste uh, vergelijking die, ook, die ik ooit gelezen heb over Polen is dat het sneller dan hockey, seksier dan golf en uh, ruiger dan rugby en veel van die componenten komen terug in, in het veld. En, en dat is wat het, wat het, het polo-spel zo leuk maakt. Dat het, het is niet dat uurtje wat je speelt uh, drie keer in de week wat polo is. Maar het is de voorbereiding daarvoor. Uh, eten de paarden goed. Uh, is De dierenarts heeft die zijn werk goed gedaan. heeft De smid zijn werk goed gedaan. Rijdt de vrachtwagen. Dat keer vier. En dat dan nog eens keer, keer vier voor de tegenstanders. Dat maakt dat je er staat. Vervolgens moet je nog een keer als team... Een, een teamprestatie neerzetten. En dat maakt het zo'n allround en, en, en brede sport. Dus een heleboel verzetten moeten kloppen... alvorens dat jij er staat... en dan nog een keer een wedstrijd of een toernooi kan winnen. En dit is uh, jouw lieveling waar we nu bij zitten. We zitten voor de stal hier. Baya, zo heet ze, die, uh, die is een beetje aan mijn haar aan het knagen. En het eerste wat mij bij Baya opviel was dat ze geen manen heeft. De, de haren over de hals van een paard. Klopt. Die, je, je speelt polo-rijen uh, cowboy-style. Dus met je linkerhand stuur je de, de, de teugels. En in je rechterhand heb je de, de, de stick vast. Dus die manen zitten dan alleen maar in de weg. Dus daar worden ze afgeschoren om uh, niet in de weg te zitten. Ben je wel eens bang voor een wedstrijd? Bang niet meer. Ben ik als kind wel vaak geweest. Want je gaat toch op een paard van 600-700 kilo, 60 km per uur over een veld. Bang niet, maar wel, wel gezonde spanning. Nou, ik heb een prachtig roze cap. Uh, chaps, zodat mijn sneakers niet in de ijzers blijven hangen. En wat voor stick heb je nu voor mij uitgekozen? Omdat het jouw eerste keer is, heb ik een, een, een, een lichtere stick uitgezocht. Omdat je, je moet hem toch parallel aan het paard helemaal ronddraaien. Het is zo moeilijk om met die stick te proberen die bal te raken... Dus namelijk, die ligt gewoon rustig uh, anderhalf à twee meter onder je. Plus je zit op een bewegend beest. Poef, Jezus, wat een knal. Nou, dat is dus het echte polo, zoals het hoort. En Pablo, uh, die galoppeert hier lekker uh, over de velden en die slaat nog een balletje. Nou, ik kan jullie verzekeren, jongens. In stap is het misschien net te doen. Dus als een paard gewoon heel langzaam loopt. Maar in galop, met zo'n uh, zo stick in je hand en dan proberen het ene balletje te raken... Niet te doen. Echt niet te doen. Maar wel een super toffe sport. Ja, maken we een uh, brug van het paard naar zijn ijzeren broertje, het Stalen Ros. Want uh, er wordt weer gefietst na de Giro d'Italia. En de Tour de France start dit weekend de derde uh, grote ronde, de Vuelta. Elke ploeg uh, start in de ronde van Spanje, want dat is het, met negen man behalve de Nederlandse Belkinploeg. Er is opmerkelijk wielernieuws. Theo Bos zal namelijk vanavond niet aan de start komen... in de eerste etappe van de Ronde van Spanje. Hij is door de ploegleiding van Belkin naar huis gestuurd... omdat een controle heeft aangetoond dat zijn cortisolwaarden te laag zijn. Volgens de UCI mogen renners met lage cortisolwaarden gewoon starten... maar de Belkin Pro Cycling Team Medische Staf... heeft samen met Theo Bos besloten om hem dan maar naar huis te sturen. Het Belkin Pro Cycling Team is namelijk lid van de MPCC... Dat is een beweging die een schone wielersport bevordert... en hun regels beschrijven dat renners met te lage cortisolwaarden niet mogen starten in de wedstrijd... totdat die cortisolwaarden weer op normaal niveau zijn. Gistermiddag besloot de ploeg om Theo Bos niet te laten starten dus. Een laag cortisolgehalte, uh, ja, wat is dat? Hoe zit dat? Ik heb even een dokter gebeld en die vertelde me dat een laag gehalte... in veel gevallen betekent dat iemand overmatig gebruik heeft gemaakt... van cortisone doping. Dus Leo Akina, onze wielerkenner van hetiskoers.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus we kunnen nu wel een beetje stellen, Theo Bos heeft doping gebruikt? Nee, nee dat, kan je, dat kan je zo zeker niet stellen. Ik, ik ben geen dokter, uh, maar uh, wat je dokter heeft gezegd, daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Het kan uh, duiden op, maar het hoeft niet te duiden op. Het kan, het, het, het kan meerdere oorzaken hebben, uh, die, die uh, lage waarden. Dat, dat, dat kan ook... Het, um, nou ja, uh, ik weet niet precies wat de, wat de oorzaken allemaal kunnen zijn, maar één van de oorzaken kan zijn dat je, dat je kort je mee hebt gebruikt. Andere oorzaken zijn, uh, nou, zijn ziektes of, of dingen, uh, ontdekeningen ook, of uh, dat ik, soort Ik de... las al over een infectie aan de nieren. Kan dat dat dan zijn? Dat zou, ja, ja, dat, dat zou je dan aan de dokter moeten vragen, maar dat, eh, dat zou het ook kunnen zijn. Ik heb in ieder geval begrepen, er zijn meerdere oorzaken... Uh, Gebruik van cortisone oftewel doping is een van de oorzaken die het zou kunnen zijn, maar het is zeker niet uh, gezegd dat dat de oorzaak is. En, dus, en daarbij uh, is het zo dat je dat eigenlijk op dit moment niet meer zou kunnen aantonen, heb ik ook gehoord. Dus, dus het is ja, als die doping heeft gebruikt, kunnen we het nu toch niet meer uh, klopt, achterhalen. Klopt. Dus uh, ze, hebben, ze, ze hebben allerlei manieren om uh, nou, ze, ze checken een heleboel en dit is dus, zeg maar een soort van gezondheidstest. Um, en uh, bij die dan kijken ze dus naar die bloedwaarde. En in die bloedwaarde zijn een heleboel dingen waar dan kun je zien of er, of er allerlei gewone mm -hmm. middelen in zitten. En hiermee kijken ze kijken naar spiegels van allerlei stofjes die erin zitten. Dit is een spiegel die ze bekijken. En als de ja. afstand laag is, dan is dat sowieso niet gezond, zeggen zo? Dan, dan mag je dus niet rijden. Dan moet je eigenlijk uh, sowieso en... niet gaan fietsen? Precies, het is, uh, de reden om, om niet te starten is eigenlijk ook te zeggen, ja, maar het is ook gewoon niet gezond. Als je dit, uh, als je dit stofje, uh, wat een stofje is dat het lichaam het natuurlijk aanmaakt, als je dat te weinig hebt, dan is dat gewoon niet gezond. En, en wat nou de oorzaak daarvan is, dat kan van alles nog wat zijn, uh, maar het is niet gezegd dat het doping gebruikt is. Dus het zou ook veel te ver gaan om te zeggen, nou nu heeft hij doping gebruikt. Oké, okay, oké, okay. dat kunnen we dus niet stellen. Wat nee. we wel kunnen stellen, is dat de ploeg nu met acht man start. Ik denk, ja, je hebt toch wel wat reserves, net zoals bij het voetbal of zo, die je nog even kan oproepen. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Ja, nou, dat, dat is een hele simpele logistieke reden eigenlijk. Het, het, het, het, is, het was gewoon uh, niet meer uh, op tijd om nog een renner in te vliegen. En uh, uh, Richard Brugge van de Belkinploeg, die zei dat ook. Als, nou, als, als we nou bijvoorbeeld in Madrid waren gestart, dan hadden we het nog voor elkaar kunnen krijgen. Maar uh, uh, het is, het is, de start was niet in Madrid, het was alweer een verder weg. Mm -hmm. En dan moest je dan nog weer een binnenlandse lucht hebben. En dat was gewoon allemaal op, niet meer op tijd te regelen. Dus uh, ja, daar bouwden zij ook van. Maar het, dat ging gewoon niet meer. Want dus, hè, ze hebben het natuurlijk op het laatste moment te horen gekregen. Ja. En uh, ja, pech nou, eigenlijk. Pech, pech voor de Belkin ploeg. Er werd natuurlijk ja. wel gereden. Je had het al, die start was ver van Madrid. Namelijk in Villanova de Arousa. Het begon met een tijdrit van 27 kilometer. Ze hebben het gered hoor, Astana, de ploeg van Vincenzo Nibali. Toch wel op papier de grote favoriet voor deze ronde van Spanje. Ze komen als eerste over de streep. zijn 10 seconden sneller dan de ploeg op de tweede plek. Radio Check. De ploeg van Fabian Cancellara, Dan op de derde plek Omega Pharma. Vierde Sky. Vijfde Movistar. Dan Saxo. En dan zakken we nog even af en zien we op de tiende plek. De eerste Nederlandse ploeg staan Belkin met Bouke Mollema op 49 seconden. Nou, de Astana-ploeg won dus de ploegentijdrit, want dat was het. Met 10 seconden voorsprong op Radio Shack. Dan uh, moeten we daarin ook de verwachte winnaar uh, zoeken in die Astana-ploeg van de Vuelta? Nou, er zijn eigenlijk drie, drie man uh, van wie iedereen op voorhand zegt, dat zijn de, de grote favorieten. En uh, Zo Nibali van, van Astana is er daar één van. De winnaar van het Giro dit jaar, dus ja, het, het kan. Maar uh, de andere twee moet je, moet je zeker ook niet uitvlakken, uh, Joaquín Rodríguez, die derde werd in de Tour. En, uh, uh, en een Fransman ook... natuurlijk, of, uh, en een Spanjaard. En een Spanjaard. En die doen het uh, toch altijd wel goed in de Vuelta? Ja, dat, dat is op de een of andere manier, uh, dat niet zo heel erg gek, Dus de ronde van Spanje, maar dat, ja, dat klopt. Uh, en dan heeft hij Alejandro Valverde nog, die uh, ja, in een beetje ja, uh, door pech uh, ja, toch een klein beetje in water gevallen is. En die hebben ze er ook op gezet. En dat zijn eigenlijk de drie man uh, ja, waarvan je normaal gesproken zegt, daar gaat het, daar gaat het tussen uh, de komende mm -hmm. drie weken. Oké. Okay. Dus ja, uh, Nibali is een, uh, is een van de toffe ja. maar, maar het grappige is, dan heeft Brajkovic uh, nu de rode trui. Uh, uh, hoe lang kan hij dat dan nog vasthouden? Nou, dat is lastig. Uh, we, we hebben vandaag een rit die, die, uh, met, die, die vrijwel vlak is met twee uh, klimmetjes. En het laatste, klimmetje, het laatste klimmetje ligt ook op de streep. En dat is uh, een oh, redelijk fiks ding. Uh, geen echte uh, hoge berg of wat dan ook, maar het is wel echt een, oh, een behoorlijk stijl klimmetje met de streep uh, bovenaan. Mm -hmm. Dus je moet wel een behoorlijk berg op gaan en het kan heel goed zijn... Uh, het is wat, uh, uh, wat je nou zegt, in die Rodriguez, die kan, die kan maar heel goed winnen. Het is typisch een aankomst voor hem. Mm -hmm. en, uh, dus het kan heel goed zijn dat we het vandaag gewoon van de favoriet al hun uh, eerste slag gaan proberen te oh. gaan. Met okay. Rodriguez, nu, nu, en, uh, nu denk ik, ik, ik las ook uh, elf uh, aankomsten berg op. Dat is echt, uh, nou ja, bij de Tour hadden we er een paar, maar elf. dat, dat, dat klinkt wel echt als een loodzware Vuelta. Ja. Nou, het is, het is ook een hele zware geweld. Er zit heel veel klimwerk in. Maar je moet je ook niet vergissen met die Elfbergen aankomstbergen op. Het zijn dus niet allemaal hele zware bergetappers. Vandaag mm -hmm. hebben we ook een berg op, maar het is geen, geen loodzware etappe. Ja, die aankomst... Uh... Iedereen die op de fiets gaat zitten en daar naar boven gaat, die, die wordt er heel erg moe van. Het is natuurlijk wel een bergje. Mm -hmm. Maar het is, een, het is niet een etappe met een hele hoop polsten in. Er zitten er overigens een hele, wel een hele hoop zware bergenkappers, ook in deze geweldhoor. En het mm -hmm. is een hele zware geweldig, maar het is niet zo. Het is niet gezegd dat iedere etappe met ons berg op ook meteen een hele zware bergenkap is. Oké, okay. nou dat is uh, in ieder geval fijn om te horen voor de renners, oh. denk ik. Um, Oké, okay, je zei net, Rodigue, uh, Rodriguez uh, van Verde. Dat zijn de favorieten. Ga ik toch even naar onze jongens. Onze uh, jongens die het zo goed hebben gedaan in de Tour. De uh, Big Bauski, Bouw Bou en Lau. Wat verwacht je daarvan? Bouwke Mollema en Laurens ten Dam? Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Uh, ze, in de Tour uh, uh, heeft uh, Laurens, met name Laurens ten Stendam eigenlijk de dus wereld wel een klein beetje verpluist. En Bouwke Mollema, die, uh, die hadden we met z'n allen misschien wel een klein beetje niet om om een top 10, artier, uh, top, top 10 plaats. En, uh, uh, dus dat is... Eigenlijk heeft hij die gedaan wat, wat, wat we wel verwacht kunnen, mm -hmm. uh, hadden uh, in, op voorhand in de toer. Alhoewel die natuurlijk, uh, ja, doordat hij die eerste twee weken ook gewoon echt uh, op het podium leek mee te kunnen doen, misschien nog wel verbazen. Um, ik vind het mo moeilijk om in te schatten hoe ze die toer verteerd hebben en, uh, en hoe ze nu in de in de Vuelta kunnen Mollema Mollema heeft in de Verwelta eerder heel, heel erg goed gereden. Ja. Hij heeft de punt de Trials gewonnen. Dus. Um, Oh. Ja, uh, ja oké, okay. ik wil gewoon van je horen. Top 5, top 10, top 15? Nou, dan zeg ik een, zeg ik een beetje voorzichtig: top 10 voor Mollema en, uh, en top 20 voor uh, Tendam. Oké, okay. en uh, zijn er nog andere Nederlanders die misschien even van verrassing kunnen zorgen? etappewinst of zoiets? Nou, Theo Bos was er eentje geweest voor een, voor een van de sprintetappes die er zijn. Maar, helaas, maar die uh, zit die thuis. Niet zijn er zijn namelijk niet zo heel veel uh, echt goede sprinters aanwezig. En Theo Bos is wel een sprinter die, die echt mee had kunnen doen. Dus dat is echt jammer. Mm -hmm. um, en bij vakantie hebben we natuurlijk Wout pools aan het rijden. Ja. Um, en uh, ja, daar, daar verwacht ik dat eigenlijk wel wat kan in de bergen. Oké, okay, Nou, dat, dat is leuk. Ik, uh, op Wout Pools letten dus. En uh, Laurens ten Damme een, een, een top 10 plekje. Uh, Leo Akina. Uh, we gaan uh, gezellig samen weer even kijken hè, naar de Vuelta. Wordt uh, word leuk, een leuke drie weken. Ja, ja, ik heb er wel zin in. Ja, het is, het is toch de laatste ronde, grote ronde van het jaar. En uh, ja, daarna wil ik, nou, ik altijd nog het WK. En daar moet je trouwens ook rekening mee houden. Dat, dat veel renners die Vuelta ook een klein beetje zien als voorbereiding op het WK. Dus tijdens de Vuelta kunnen we al, al heel goed gaan kijken. Nou, Oké, okay, wie, wie is er goed op dat WK? Oh, dat, dat, dat vind ik helemaal uh, mooi. Goed uh, opletten dus. Leo Akina van het is Koers.nl uh, Dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, ik uh, ga zeker kijken, want ik hou van de treintjes die voorbij rijden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 a Drive-by om 22 minuten over 6 hier op Radio 1. Vandaag is het zover. Voor de 30 dertigste keer worden de MTV Video Music Awards uitgereikt. Tijdens deze awardshow zullen sterren als Lady Gaga en Justin Timberlake optreden. Omdat MTV natuurlijk in staat is uh, om een goede stunt uit te halen... gaan er allerlei geruchten rond om uh, Justin Timberlake... En uh, zijn vroegere boyband Sync. Je weet het misschien nog wel. De laatste keer dat hij uh, echt een grote stunt uithaalde... was natuurlijk met Janet Jackson tijdens de Super Bowl. Hop! Trok hij zo in één keer uh, haar, uh, één stuk van haar BH eraf... waardoor haar tit zichtbaar was. Misschien doet hij dat ook wel bij Lady Gaga. Nou, in ieder geval, wat we kunnen verwachten, dat zocht Daan even uit. Dit was lange tijd het laatste wat je van Justin Timberlake hoorde. Het nummer wat Goes Around, Comes Around, is alweer uit 2007. En stond op het derde album Future Sex and Love Sounds. Maar daarna werd het stil rond Justin Timberlake. Althans, muzikaal gezien. In films als The Social Network en Friends with Benefits... speelde Timberlake succesvol de hoofdrol. Maar toch miste hij het maken van muziek. Donderdag 10 januari 2013 was het zover. Een cryptisch berichtje op Twitter... Bracht een geruchtenmachine op gang. Op internet verscheen een filmpje waarin Justin moedeloos door zijn huis liep. I'm ready. Vier dagen na, op maandag 14 januari, was het zover. De single Suits and Tie was het vertrouwde geluid van Justin Timberlake. Daarna kwam de single Mirrors, die minstens een grote hit is geworden. Kort daarop bracht hij zijn pas derde studioalbum uit. Maar als we dan helemaal terug in de tijd gaan, 18 jaar geleden maakte de wereld voor het eerst kennis met Justin Timberlake. Samen met Lance Bass, GC Saadjes, Chris Kirkpatrick en Joey Van Toon... zat er samen in de wereldberoemde boyband NSYNC. Crazy, no lie, bye, bye, bye. Maar na tal van hits kwam er in 2002 een einde aan de boyband NSYNC. Maar ja, nu, in 2013 zijn er weer geruchten. En als je het over geruchten hebt, kom je al snel bij Michiel Veenstra... de man van het muzieknieuws op 3FM Michiel. Wat zijn die geruchten? De geruchten die zijn eigenlijk gebaseerd op het feit dat uh, Justin Timberlake... ...belangrijkste lid van NSYNC, die krijgt uh, een legendarische prijs. De Michael Jackson Video Vanguard Award. De, hij wordt daar gigantisch in het zonnetje gezet. Je kunt een medley verwachten, wat hij ook in de late-night shows doet. En wat er ook nog een keer een Instagram-foto ...van een paar ex-NSYNC-leden bij elkaar, is dat 1 plus 1 is 2. Het hangt een beetje in de lucht. Er zijn mensen die zijn ervan overtuigd dat het absoluut kan... Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja jongens, dit is gewoon echt te zoeken naar, naar iets wat er niet is. En wat kunnen we dan van zijn show gaan verwachten? Hij is heel vet. Dan krijg je, de, wat ik dan verwacht is inderdaad een fantastische Justin Timberlake-medley. Want dat kan niet, dat, dat, dat hebben we al vaker gezien. En dan ineens, bam, staan die andere leden doen ze nog een keer uh, bye bye bye en I want you back. En dan wordt iedereen helemaal gek en dan heb je de volgende dag een gigantische YouTube-hit. Zou dat dan eenmalig zijn als ze dat doorpakken, de studio induiken, een album opnemen, een wereldtour? Nee. Justin heeft zelf al, al heel lang gewacht met het zelf opnieuw uitbrengen van muziek. Die heeft het helemaal niet nodig. Justin Timberlake dus. Vanavond presenteert hij de MTV Video Music Awards. Start Kees Dorrestein. Even kijken wat er op dit moment trending is op Twitter. Ik zie hashtag Prinsengrachtconcert. Zie ik staan uh, een volledig symfonieorkest. Die heeft uh, in uh, Amsterdam vanavond uh, een, een concert gegeven op de Prinsengracht. Blijken uh, heel veel fans van te zijn. En uh, ook heel veel fans van hashtag PEC Zwolle. Voetbalclubje uit Zwolle. Uh, daar was het uh, vannacht feest. Want uh, Pek die speelde tegen Cambuur en na 69 minuten spelen gebeurde er dit. Benson, in medegebied, beneden, verdediger op zijn lippen, daar komt het score. Prachtige keer door Nien uit de tweede instantie.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 Durven voorspellen. Uh, de Eredivisie ziet er gek uit eigenlijk uh, sinds deze overwinning. Pek Zwolle dus. Dat kleine sympathieke clubje uit uh, Zwolle. Die staat op 1 omdat ze alle vier hun wedstrijden gewonnen hebben. Ze hebben nu 12 punten. En Feyenoord die staat met 0 puntjes helemaal onderaan even de geschiedenisboeken induiken. Het is uh, natuurlijk uh, 25 augustus. En in uh, 1609 demonstreerde Galileo Galilei zijn telescoop. En daarmee ontdekte hij dat de maan niet mooi gaaf was als beweerd. En dat reuzenplaneet Jupiter vier maanden heeft. Vandaag in 1981 wordt Mark David Chapman tot levenslang veroordeeld voor de moord op ex-Beatle John Lennon. Toevallig dat er dan net het nieuws naar buiten komt dat een Canadese tandarts die een tand van hem heeft gekocht daar het DNA uit gaat halen en gaat proberen John Lennon te klonen. Het is maar net waar je je mee bezighoudt in het dagelijks leven. In ieder geval wel opmerkelijk genoeg om het te noemen. Dan even naar de verjaardagen, want we kunnen Mr. Bond puur sang Sean Connery feliciteren met zijn 83e verjaardag. Daar moet natuurlijk op gedronken worden. En dan kies je natuurlijk automatisch voor... een martini, shaken not stirred. Precies, want dat is zijn drankje. Ook Claudia Schiffer is jarig vandaag. Het topmodel blaast 43 kaarsjes uit, van harte. En uh, deze zangeres, ja, die kunnen we ook feliciteren. Amy McDonald, zij is ook jarig. Je hoort haar hier met This is the Life. Ze is 26 geworden. Piep de piep, gefeliciteerd. En dan even kijken naar het, uh, wat het weer vandaag gaat doen. Het was natuurlijk een beetje regenachtig, een beetje ja, het sneert weer. Uh, het was uh, nu alweer uren droog, maar er komt zo meteen toch weer regen aan. Het oosten van het land uh, krijgt als eerste te maken met regenbuien. Maar uh, na de ochtend zal het uh, overal in uh, Nederland opklaren. Oh. de truth. Blockbuster. Blockbuster Bingo. Vanaf vandaag iets nieuws in start. De Blockbuster Bingo. Daarin leidt gids Joost Bastmeijer ons door filmland, zodat we precies weten welke nieuwe films te kijken en welke vooral te ontwijken. En hij voorspelt natuurlijk ook even welke films de kaskrakers van de komende week worden. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met het filmnieuws van deze week, want Ben Affleck... Die gaat Batman spelen in de nieuwe Batman tegen Superman film. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, ik was een beetje verbaasd. Ik, uh, ik was altijd heel blij met, uh, met de oude acteur Christian Bale... die in de afgelopen drie Batman films speelde. Uh, maar nu komt er een nieuwe film aan, ook van een andere regisseur... niet meer door, uh, door Christi, Christopher Nolan uh, gemaakt... En dat is een film waarin hij het op gaat nemen tegen, de, tegen Superman, tegen de laatste Superman, die is in de laatste Superman film ook zat. Die hebben ze op zich een nieuw geïntroduceerd, hè, die Superman. Ja, klopt. Ja. wat is eigenlijk hetzelfde wat ze met die Batman-reeks ook hebben gedaan. Ze hebben die Batman-reeks dan helemaal opnieuw aangepakt. En ze zijn nu ook bezig met Superman. En er komt dus een film gebaseerd op een stripboek die ook al is gemaakt. Ik zal niet verklappen hoe die afloopt. Mm -hmm. Heel goed stripboek trouwens, Het is een van de klassiekers. Uh, en uh, daarin neemt uh, Superman het op tegen Batman. En, maar wat inderdaad groot nieuws is... dat Batman nu dus gespeeld gaat worden door Ben Affleck. En daar is een hoop over te doen. Op Twitter, uh, nou ja, uh, de, de zeggen mensen wel dat Twitter ontploft als, uh, als er zoiets uh, ja. gebeurt. Ben Affleck staat niet echt bekend als een goede acteur. Vooral meer een goede regisseur. Verwacht je ja. dat hij dat succes van Batman kan doorzetten? Nou ja, ik, ik hoop het. Er gaat wel een goede uh, regisseur mee aan de slag, Zack Snyder. Die heeft al veel uh, meer uh, strips verfilmd. Die heeft bijvoorbeeld ook Hundred een keertje gemaakt. Maar ik kan me nog herinneren dat uh, Ben Affleck Daredevil speelde en dat was echt een boutfilm. Dat ja, was echt niet goed. de enige superheld die, uh, die, die, die, die is, is gevlopt eigenlijk. Ja, <laughs> eigenlijk wel ja. De blinde superheld. Ja. Oké, okay, goed. Uh, dus jij denkt, nou, uh, dat, uh, dat, dat wordt waarschijnlijk niks? Nee, dat ik, ik, ik heb, ben er een beetje, ik sta er een beetje sceptisch tegenover. Dan naar de films die komende week uitkomen. Uh, naar welke kijk jij het meeste uit? Nou, ik heb een hele hoop goede verhalen gehoord over Borgman. Dat is een film van Alex van Warmerdam. En uh, die schijnt heel goed te zijn. Uh, die film was bijvoorbeeld geselecteerd... voor de officiële selectie van het Filmfestival in Cannes. Uh, je moet je voorstellen, dat is een erg prestigieuze filmfestival. Dus als je mm -hmm. daarvoor geselecteerd bent, dan is het soort van als je genomineerd bent voor een Oscar. En helemaal voor een Nederlandse film is dat best wel speciaal. Ja. Volgens mij is het al 36 jaar geleden dat de laatste keer een Nederlandse film was geselecteerd voor het festival in Cannes. Voor de officiële selectie. En waar gaat dus, over die film uh, uh, Nou, dat, ja, dat, dat, dat is een beetje vaag nog. Als je de trailer kijkt, ik heb hem nog niet gezien, de film, want hij moet nog uitkomen. Uh, er is een, een, een man, een beetje een zwerverachtig figuur... Die, uh, die stapt op een gegeven moment de villawijk binnen en die, die belt aan bij een schijnbaar willekeurig huis. En op een gegeven moment uh, zie je in de trailer ook dat die vrouw, vr, de vrouw des huizes, hem wel binnenlaat, maar dat het ook vanaf een bepaald moment in de film helemaal misgaat en dat hij het hele gezin een beetje op stijl te zet. Uh, dus ik weet nog niet zo goed wat, ik, wat, wat je uit de trailer ervan van kan zien Ik weet nog niet zo goed wat je ervan mm -hmm. moet verwachten. Maar Alex van Warmerdam een beetje kennende wordt het een hele psychologische thriller met heel veel zwarte humor. Die zwarte humor zit wel in meer van zijn films. Oké, okay, dus dat, daar kijk je dan naar uit. En nu wordt er ook heel veel reclame gemaakt voor We're the Millers. Grote film uit Amerika. Um, ja, ja, waar gaat hij over en wat verwacht je ervan? Ja, dat gaat over een kleine hartdealer die volgens een hele strenge code dealt. Hij verkoopt niets aan kinderen. Toch komt hij natuurlijk uh, nogal in de panarie als hij wordt overvallen... en als hij drugs kwijtraakt. Uh, vervolgens moet hij van, een, uh, van, een, van zijn drugsbaas, van wie die drugs eigenlijk is... een hele gevaarlijke missie ondernemen waarin heel veel drugs moet smokkelen. En dat ja. moet hij dan naar Mexico naar Los Angeles halen. En die harsdealer wordt gespeeld door Jason Sudeikis. Ja. En die heb je misschien al een keertje eerder gezien in Horrible Bosses of Halpas. En mm -hmm. uh, hij denkt dan dat het dus makkelijker is als hij die drugs meeneemt in een camper... en doet alsof hij een gezin heeft. Maar die ja. heeft hij helemaal niet. Dus uiteindelijk gaat hij met de camper vanuit Mexico naar, naar LA rijden. En dan doet hij alsof hij een heel normaal doorsnee gezin is. Terwijl het eigenlijk zijn buren zijn. En het zijn allemaal een beetje vage figuren. Dat is een, een stripper en een, een beetje een, een heel Ja, klopt. Ja. Ja, de grote trekker is denk ik Jennifer Aniston. Die inderdaad een stripper speelt, maar die moet dus... Die speelt dus stripper in de film. Maar die moet in de film in één keer spelen voor brave huisvrouw. Samen ja. met een man die ze niet echt heeft. Nou, je kan je voorstellen dat dat er nogal wat ongemakkelijke situaties gaat opleveren. En die ongemakkelijke situaties, dat moet dan weer grappig zijn natuurlijk. Uh, dat moet dan weer grappig zijn, ja. Wat verwacht je ervan? Nou ja, ik weet het niet zo goed. Ik vond het aan de trailer lastig om te zien. Het wordt wel, ze, ze zetten heel hoog in inderdaad. Ze, het is Overal zijn er filmposters te zien. Uh, weet je wel, er wordt echt veel reclame voor gemaakt. Dus ik denk wel dat het dan op zich wel een goede film moet zijn. Of in ieder geval een goede comedy. Maar ik denk niet veel beter dan bijvoorbeeld de laatste hangover. Ik denk als je naar een doorsnee comedy wil uh, de aankomende week... dat je vanaf donderdag het best naar uh, deze film kan gaan. Overigens is de Heat, die nu ook draait, ook heel erg leuk. Die, uh, die heb ik wel gezien al. Die is al uit. Ja. En uh, mocht je twijfelen tussen die twee... dan weet je daar in ieder geval zeker dat je een paar keer goed moet lachen. En de Heat is ook een comedy dan? Ja, ja klopt. Ja. Ja. Nou, naar de top drie dan. Uh, uh, ja, we sluiten altijd eigenlijk de bingo af. Het heet niet voor niks de blockbuster bingo. Met, een, uh, met de filmtop drie in Nederland op dit moment. Die ziet er als volgt uit. Op nummer drie staat The Lone Ranger. Op nummer twee de Smurfs, deel 2. En op nummer 1 Elysium. Um, en ik wil graag van jou weten... hoe ziet die top drie volgende week eruit als wij weer bellen? Dan kan ik uh, kan kijken of, ik, uh, of je het goed hebt. Ja. Ja, ik hoop dat ik het al een beetje goed heb. Uh, want het is natuurlijk uh, nog een beetje koffie die kijken. Ik denk wel dat Elysium, die draait nog niet zo lang. Dus die film met Damon, een sci-fi film. Dat die nog wel eventjes uh, op één blijft staan. Ja. Uh, nu net uh, afgelopen donderdag is uh, Kickers 2 in uh, première gegaan. Nou, die zou, ook nog wel, zou het ook nog wel eens goed kunnen doen. want Ik denk dat veel mensen Kickers 1 wel hebben gezien. Die was volgens mij ook uh, vrijdag nog op televisie. En mm -hmm. uh, de Smurfs. Twee, ja, dat is denk ik toch een film die ook nog in de top 3 uh, top blijft staan. Want als je er nu naar kijkt, dat hij nu op 2 staat. Ik had het persoonlijk niet verwacht. Uh, maar die doet het heel goed. En ik denk dat hij het nog wel even goed blijft doen. En er zijn nog een hoop mensen die nog uh, zomervakantie hebben. Dus die zullen ook nog wel met hun kinderen naar de Smurve 2 gaan. En volgende week uh, kijken we of je het goed hebt. Joost Basmeijer, ja, dank je wel. Been on my own that way. Just sat by myself all day. Eigenlijk moet je haar Lily Rose Cooper noemen tegenwoordig. Maar toen ze dit plaatje uitbracht, toen heette ze gewoon nog Lily Ellen. Smile. Het is uh, tien minuten over half zeven. In de morgen, je luistert naar Start op Radio 1. Het is al weken onrustig in Egypte. En nu lijkt het de afgelopen dagen wat rustiger te zijn in het land. Maar journaliste Annabel van den Bergen voelt zich juist onveiliger in het land. Annabel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het uh, dat jij je onveiliger voelt? Um, ja, het is wel een beetje zo dat de journalisten de laatste tijd uh, nogal geviseerd worden. Dat, uh, dat, dat, komt eigenlijk door, um, dat komt eigenlijk omdat de overheid uh, nogal wat propaganda heeft uh, losgelaten op het volk... Waarin zij vertellen dat de westerse media de berichtgeving door laten naar het Westen. Mm -hmm. Dat zij levensverkondigen, dat zij spionnen zijn, dat zij allemaal aanhangers zijn van één bepaalde partij en dat zij niet neutraal zijn. Yeah. Ik zij dat toch natuurlijk wel een beetje voor Als je dan op de Straten loopt van Cairo, dan merk je wel dat mensen negatiever zijn, meer, meer wantrouwig zijn als je, als, als je zien. Jij voelt je daardoor uh, waarschijnlijk een beetje bedreigd. Um, wel, ik moet zeggen, in principe kan ik mijn werk wel nog perfect doen. Um, ik, voel, ik voel de dreiging, maar ik voel dat mensen op een andere manier naar mij kijken. Dat ik ook heel vaak wordt aangesproken daarop. Dat mensen mm -hmm. mij ook bijvoorbeeld beginnen uitschelden uh, van wat ik daar doe, dat ik daar niet hoef te zijn. Um, dat het mijn zaken niet zijn dat Egypte zijn, problemen zelf oplost. Um, eerst eerst werd ik bijvoorbeeld bekogeld door, uh, door een, een vrouw vanuit het raam yeah. die, uh, die begint met, uh, met eieren. Um, om, omdat wij een camera bij ons hadden. Dus je voelt wel dat er, dat er, dat er mensen wel kalm zijn. Dat voel je wel. Oh, dat is, dat, dat, dat, ik denk toch, ja, de, de Egyptenaren die zijn al boos op zoveel dingen. Moeten ze dan ook nog boos worden op die journalisten? Ja, wel. De staatspresidie maakt het heel, heel erg duidelijk dat wij niet ons werk doen. En dat wij eigenlijk een bedreiging vormen voor hen. Dat zijn mensen die natuurlijk al leven in een klimaat van. We weten niet meer wie aan onze kant staat. We weten niet meer goed wie, wie, we, wie we kunnen vertrouwen. Dus als die mensen dan ook nog eens de voeding krijgen... om de journalisten niet te vertrouwen... dan nemen we dat er makkelijk bij, denk ik. Oké. Okay, en uh, je zegt net, je, je wordt bekogeld met eieren. Blijft het daarbij? Kan je dan wel gewoon veilig over straat? Of heb je echt bewakers nodig? Of dat soort dingen. Nee, nee, nee. Ik heb geen bewakers nodig. Zo erg is het niet. Het blijft bij zulke kleine, zulke kleine dingen... We zijn ook een keer tegenhouden geweest. We zijn een keer, um, er wordt wel een keer getrokken aan onze kleren, mensen die, die boos zijn. Maar op die momenten kan je nog altijd gewoon proberen rustig te praten met hen. lukt mm -hmm. dat niet. Dan, uh, dan, dan nemen wij de auto en, en gaan wij naar een andere plek. Omdat het ook geen zin heeft om daar dan te blijven filmen bijvoorbeeld. En uh, we kunnen het perfect ook doen op een andere plek. Okay. Dus het het, het werkt doen dat lukt nog wel. Oké, okay, dus you... Je hoeft niet met kogelvrije vesten rond te lopen... Uh, uit angst dat je beschoten wordt of zo, omdat je journalist bent. Nee, eigenlijk niet. Dus ik, um, ik heb een kogelvrije vest. En ik, uh, ik gebruik die ook als ik bijvoorbeeld naar, naar plekken ga... waar er clashes zijn, omdat je daar ook nooit weet... ...wanneer het, het, het vuurgevecht zal starten. Ja. Maar bijvoorbeeld afgelopen weekend ben ik heel vaak aangesproken geweest... ...op het feit dat ik journalist ben en dat ik niks te zoeken heb in Egypte. Ja. Maar er zijn heel weinig plekjes geweest, het was heel rustig... ...dus ik heb mijn vrije vecht ook niet nodig gehad. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is in ieder geval fijn om te horen. Vandaag is de rechtszaak tegen de leiders van het Egyptische moslimbroederschap. Ze worden aangeklaagd wegens het aanzetten tot moord. Hoe leeft deze rechtszaak in Egypte? Heel weinig. Op dit moment is er heel weinig bekend over wat er precies zal gebeuren vandaag. Wie zal er precies moeten verschijnen? Gaat het over iedereen? Gaat het over uh, de leiders die nu de laatste week achter tralies geplaatst werden? Gaat het ook over Morsi? Mm -hmm. Dat weet eigenlijk niemand. En eigenlijk is het opmerkelijk hoe weinig het leeft op dit moment in de straten. Als ik er gisteren naar vroeg bij mensen, zelfs bij Morsi-supporters dan is meestal de reactie van, wij weten niet, niet, niet echt wat er gaat gebeuren. Wij weten eigenlijk niet echt veel van een proces ook. Ja, dat, dat is even een beetje gek dat, dat, dat het misschien al zo snel bekoeld is ook. Of, of zijn mensen een beetje demonstratie-moe? Nee, ze demonstreren nog wel. Gisteren kwamen ze bijvoorbeeld ook op straat, maar ze demonstreren nog steeds voor een president. ze willen nog steeds een president terugkrijgen. Ja. En het proces dat dan nu zou starten, dat is nog te weinig... Er is nog te weinig over bekend. We weten nog te weinig wat de, wat de uitkomst daarvan gaat zijn. Mm -hmm. Dus daarvoor wordt op dit moment nog niet geprotesteerd. Oké, okay, nou, la, la, dat is dus even afwachten. Annabel van den Bergen, dankjewel vanuit Egypte. Graag gedaan. Als je deze Tom O'Dell googelt, dan zie je echt een foto, jongen. Zo'n jong jochie, zo'n broekie is het eigenlijk. 22 jaar is hij, maar jeetje, wat kan hij zingen? Als een, als een man van 40. Grow old with me. Start, Kees Dorrestein. Leuk dat je er nog steeds bent. Bijna tien voor zeven hier op Radio 1 bij Start... Um, en uh, we gaan even naar de middelbare scholen, want die beginnen weer vanaf maandag. Ik herinner mijn uh, eerste schooldag nog wel op de middelbare school. Zo'n broekje, grote tas. Ik, ja, ik was echt zo'n kle klein jochie, joh. Is, ik, uh, ik kon door de bomen het bos niet zien Het is al die grote mensen om me heen. Erg uh, onwennig in ieder geval. Wij vroegen ons af uh, hoe jouw eerste middelbare schooldag verliep. Nou kan ik vertellen, mijn eerste schooldag was echt verschrikkelijk. Het was echt heel verschrikkelijk. Ik weet nog de eerste, uh, eerste twee uur dat ik had... Uh, ...kwam ik sowieso veel te laat op school. En uh, toen kwam ik binnen en toen had ik... Mijn moeder had me heel raar aangekleed, want ik bepaalde mijn eigen kleren toen nog niet. Iedereen lacht me uit en ik moest gewoon bijna janken daar voor de klas. Mijn eerste middelbare schooldag was heel leuk. Alleen, uh, nou, het is allemaal heel spannend op zo'n dag. En wat het ergste was, was dat ik viel in de aula waar iedereen het kon zien van een trap af. Dus ja, het begon lekker. Ik weet nog wel dat het voor mijn idee heel groot leek. Uh, maar zes jaar daarna denk ik nu van, nou, het viel eigenlijk wel mee. Ja, Hij zou vast heel leuk zijn geweest, maar ik weet er eigenlijk helemaal niks meer van. Dus uh, het is alweer zes jaar geleden. Nou ja, dat was gewoon allemaal heel erg groot. Ik bedoel, je wordt echt overweldigd door zo'n grote aula. En dan... Uh... Dan kom je een paar, later, een paar jaar later kom je terug en is alles ineens heel klein. Ik vond het echt super spannend. Ik weet nog dat ik de avond ervoor de hele avond heb zitten huilen... omdat ik zo zenuwachtig was. Maar uiteindelijk viel het allemaal reuze mee. Het was hartstikke leuk. Ja, en dat begrijp ik helemaal. Naast het middelbare onderwijs openen ook de universiteiten. De HBO's en MBO's weer hun deuren. De Curaçaose de Shaina gaat een heel bijzonder jaar tegemoet. Zij is naar ons kikkerlandje verhuisd om hier te gaan studeren. Voortaan moet ze dus op de fiets naar college... Ja, en dat fietsen, dat moet nog wel even geoefend worden. Ja? Ja, ja. Wacht, wacht. <lacht> bijna, bijna. Iets, als je iets bij je rechter stuurt, dan kom je niet weer de borst in. Nog een keer. Wacht even. Zo, ja, die naar beneden. Als je de een naar beneden doet. Kijk, die gaan we nog één keer doen. Weet je verder dat het nu beter gaat. Ja, zo. Zo, één ja, keer. En kunnen. nu. <lacht> Ja, sturen. Het is best je... hoog. hoog. Als je vaart maakt, gaat het veel beter. Ja. Woe. Nou, dan gaan, gaan we gewoon naar rechts? maken. Hier, ga maar recht, ja. Dit is één van de Nederlandse gebruiken. Het fietsen. Wat valt je nog meer op aan Nederland? Nou, uh, het openbaar vervoer is ook heel nieuw voor mij. Want dat hebben we op zo. Hebben we wel, maar we gaan overal met de auto. Dus dat is ook nieuw voor mij. En uh, ja, gewoon mensen en het weer. En wat is er zo verschillend aan de mensen? De mensen hier wat vrijer, zeg maar wat opener. Dus bepaalde, ik weet niet of het geschikt is om te zeggen. Dus bepaalde dingen die mensen hier doen, bijvoorbeeld wiet roken en zo. Is hier, zeg maar, zeg maar, ik ga even wiet roken. En op Curaçao is dat dan weer wat minder. Dat bedoel ik. Maar ze doen het ook wel een beetje. Ja, ja, ja. Dat wel sowieso. Overal, denk ik. Nou, dat rechtdoorfiets gaat je best goed af, hoor. Waarom wil je zo graag in Nederland gaan studeren? Nou, hier zijn er meer mogelijkheden. Qua studie vooral. Op Curaçao heb je, dan, op Curaçao heb je ook veel um, opleidingen. Maar vooral HBO, niet veel WO. Dus dan zou ik wel hier liever ja, studeren. Het niveau is beter, vind ik. En wat ga je studeren hier? Ik ga bedrijfskunde studeren aan de VU. En waarom heb je voor, de, voor Amsterdam gekozen? Want ik kan me voorstellen als je ouders aan de andere kant van de wereld zitten... dat die denken, nou Amsterdam, ik weet het niet hoor. Nou, ik vind het gewoon een leuke stad. En ja, ik heb ook een zus die hier woont. Dus dat kwam allemaal goed bij mij. Dus die houdt een beetje een oogje in het cel? Ja, ja, ja, ja. Dat is wel leuk. Mis je niet heel erg je ouders nu je helemaal hier alleen zit? Ja, dat zeker, zeker. Maar ik heb wel... Hier nog uh, familie, dus dat scheelt. Maar ouders oh, en zusjes en burgers mis ik zeker ook. Yeah. Je hebt al een zusje zitten, dus je weet een beetje hoe het studentenleven hier gaat. Yeah. Is dat heel anders dan in, in Curaçao? Um, nou, niet echt. Alleen natuurlijk, um, cultuur en zo, hier is een beetje anders. Maar daar zijn de studenten ook wel zo'n beetje hetzelfde. Dus uitgaan en zo, bij elkaar, dat is wel hetzelfde daar. Heb je al leuke mensen hier ontmoet? Leuke Nederlanders? Ja, zeker. Want, uh, we zijn nu bezig met introductieweek. Week. Dus heb ik ook veel mensen leren kennen. Dat is zeker leuk, nu nieuwe mensen kennen. Ja. Het, uh... En ook nog uh, leuke jongens? Nou, dat... <lacht> <Nee. lacht> Zo die horen zei het. Uh, zeg, ja, aardige jongens. Best wel aardige jongens. Moeten wel even helpen, hoor. remmen kan ik niet. Wat kun je niet? Volgens mij, remmen. Afstappen. Oké, okay, dan gaan dat we weer... nu, nu leren remmen. Hier zitten de rem. Zie je dat? Dat is handrem. Dus als je naar achter. Dus ja, beetje inknijpen. De rem een beetje ja. inknijpen. Eén, twee. Ja. ja, ja. Hij gaat stoppen. Kom, kom. En nu gewoon de afshot afspringen. Spring maar af. Weet je gewoon er tussen. Ja, okay. heel <laughs> Nou, dat komt dus wel goed met uh, Shaina op de fiets uh, naar school. Zeg ja. Voor ons normaal zaak van de wereld. Uh, ik vind het in ieder geval leuk uh, dat ze ons even komt uh, bezoeken. Dit is uh, Zazie, Turn Me On op uh, Radio 1. Het is uh, iets voor 7 uur, uh, alweer het uh, einde van start. Um, dit was uh, de uitzending uh, dat uh, Ilan, die ging uh, naar de mini-Efteling, die werd geopend door Henny Huisman. Nee, het was uh, heel erg leuk. Het is eigenlijk ook heel wonderbaarlijk dat mensen in een achtertuin dit hebben gerealiseerd. Ja, en maak je geen zorgen, de lange Jan in de mini-Efteling is nog steeds Lang. Um, en uh, we, we spraken met Joost Poort van de UvA. Hij is onderzoeker naar downloaden. En ik vroeg aan hem of er nou nog steeds zoveel gedownload werd. Dus voor muziek zie je de afgelopen vier jaar een duidelijke scherpe daling. Voor uh, films en series zie je nog steeds een toename van het uh, downloaden die er gaan op...